Joris Dubinitski met het NOS-journaal. Defensie onderzoekt misstanden op vliegbasis Eindhoven. Het is nog niet precies duidelijk waarover het gaat, maar het ministerie heeft het in een bericht aan personeel over mogelijke fraude. Er zouden meerdere mensen bij zijn betrokken. Op vliegbasis Eindhoven staan militaire transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. De Japanse keizer Akihito wil binnen een paar jaar met pensioen. Het is voor het eerst dat een Japanse keizer aftreedt. De reden van zijn vertrek is niet bekendgemaakt. Akihito is al 27 jaar keizer en heeft gezondheidsproblemen. Hij heeft onder meer last van zijn hart. Door alle kolencentrales in Nederland te sluiten... voldoet ons land in één keer aan de klimaatverplichtingen. Dat zegt Greenpeace in een reactie op een rapport... gemaakt in opdracht van minister Kamp. Daarin staat dat het sluiten van de kolencentrales in 2020... de uitstoot van CO2 met 31 vermindert... Netto wordt dat 9% omdat buitenlandse kolencentrales dan stroom aan Nederland moeten leveren. De Italiaanse maffiabaas Bernardo Provenzano is overleden. Hij stond bekend als een medogeloze misdadiger en wordt gezien als de leider van de Siciliaanse maffia. Provenzano begon als jonge huurmoordenaar in de plaats Corleone... en had de bijnaam De Tractor vanwege de manier waarop hij zijn vijanden neermaaide... Hij werd in 2006 opgepakt nadat hij 43 jaar op de vlucht was geweest. Bernardo Provenzano was 83 jaar. Groot-Brittannië krijgt vandaag een nieuwe premier. Vanmiddag ontvangt koningin Elizabeth zowel de vertrekkende premier Cameron... als zijn opvolger Theresa May. Waarschijnlijk presenteert May vandaag al haar nieuwe kabinet... waarin volgens Britse media veel vrouwen zitten. Bijna de helft van haar ministers zou vrouw zijn. Dan nog het weer, vooral in het midden- en oosten regen met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droog. Het is maximaal 20 graden. Morgen minder buien, meer zon... en 18 tot 20 graden. Dit was het nos Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen... naar de Vesting en Hilversum Noord 6 kilometer file... want er ligt water op de weg en de linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 I promise this I'll do as long as I'm living I'm thinking of you and the things you do to me That makes me love you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 Mooi, ontrenant en matrice. Goed à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour. voices in my mind say it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 So things will never be the same between you and I. We intertwine our life forces, and now we're unified. Yeah. I got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 Toch alleen wat goed moet dan gaan fout? Maar bij jou is het warm, je verdrijft de kou. Ik ben nergens zonder jou. Op jouw gezicht woont oh aan. Oh. that we